8 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama voelt niets voor een gewapend ingrijpen in Syrië. Een gezamenlijke aanval op het regime van president Assad zou een fout zijn, zei Obama. Hij noemt de situatie in Syrië veel gecompliceerder dan die in Libië, waar de VS wel deelnam aan militair ingrijpen door de NAVO. De Republikeinse senator McCain riep gisteren op tot luchtaanvallen op Syrië. Hij wil dat de VS een internationale missie leidt om strategische doelen te bestoken. Die moeten leiden tot het vertrek van het regime van president Assad. In Libië leiden luchtaanvallen van de NAVO uiteindelijk tot de val van het bewind. Een jury in de Verenigde Staten heeft financier Alan Stanford schuldig bevonden aan grootscheepse fraude. Hij wordt ervan verdacht investeerders met een soort piramidespel 7 miljard dollar afhandig te hebben gemaakt. Pyramidespel zou 20 jaar hebben gefunctioneerd. De straf voor de 61-jarige Stanford wordt later bepaald. Op de 13 aanklachten staat maximaal 20 jaar gevangenisstraf, maar mogelijk valt zijn straf hoger uit. De rechter kan bepalen dat Stanford de straffen voor de aanklachten na elkaar moet uitzitten. Het is de grootste fraude in de VS sinds het schandaal rond Bernard Madoff dat in 2008 aan het licht kwam. De Zeeuwse politie heeft Chinese restaurants op Walcheren... tips gegeven over wat ze moeten doen bij een overval. Afgelopen twee weken zijn afhaalbedrijven en restaurants van Chinezen... geregeld doelwit geweest van overvallers. De overvallen waren s'avonds, meestal als de laatste klanten waren vertrokken. De politie adviseert de eigenaren onder meer om zo min mogelijk geld in de kassa te hebben... en ook is hen aangeraden zich niet te verzetten. Gisteren kreeg de overvalgolf onbedoeld landelijke aandacht... doordat burgemeester Mulders van Hulst erover twitterde. Hij verving de letter R consequent door een L. En dat kwam hem op kritiek te staan, onder andere van commissaris van de Koningin Pijs. Dan nog het weer, vanavond eerst nog opklaringen, vannacht raakt het bewolkt en trekt de wind aan, morgen eerst nog droog, daarna vanuit het noordwesten veel regen en het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie, in het oosten van het land een file op de A12, Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort, 3 kilometer, de rechterrijstok is namelijk dicht vanwege een spoedreparatie. Op de A29, Bergen op Zoom naar Rotterdam... zijn nog steeds twee rijstroken dicht in de Heijenoordtunnel. Het zorgt niet meer echt voor file, maar het is wel onhandig voor vrachtwagens, want die mogen niet door de tunnel die moeten omrijden via de Moerdijkbrug. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de altijd? Uh, Nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. Het is een belangrijke dag voor de mensen in de thuiszorg. Dat wil zeggen voor zowel medewerkers als voor cliënten. Want in de Eerste Kamer wordt er al de hele middag en ook vanavond gepraat over aanpassing van de regels, waardoor de werkdruk zou afnemen. Nou, straks ga ik erover praten met een thuiszorgmedewerker. Maar we beginnen met iets anders. Ze zijn knettergevaarlijk, maar o zo aantrekkelijk voor liefhebbers. Ja, het is het geluid van een tornado. In Amerika is het seizoen weer begonnen en er zijn alweer tientallen dodelijke slachtoffers. Maar toch zijn er mensen die die tornado's van heel dichtbij willen zien... en erop gaan jagen, zo heet dat. Nou, Wouter de Baar is één van hen. Goedenavond. Hey, goedenavond, Margeet. Meteoroloog en al drie jaar tornadojager. Ja, ook dat. Uh, hoe dichtbij een tornado bent u ooit gekomen? Uh, nou, ik ben ooit tot ongeveer drie, vierhonderd meter van een uh, tornado gekomen. Dus ja, dat is, als je het zo bekijkt, gewoon redelijk dichtbij uh, voor dat natuurgeweld. Want dichterbij kan eigenlijk niet? Nou, Het ligt er een beetje aan. Uh, het verschilt eigenlijk per situatie. Uh, ten eerste is het afhankelijk van uh, wat voor materiaal je hebt. Kijk, als je naar uh, de professionele stormchasers als uh, Sean Casey kijkt... die zo'n hele tank hebben, ja, dan kan je tot in sommige tornado's komen. Maar goed, dat, dat hebben wij niet. Wij moeten het doen met een huurbusje. Mm. En uh, zeker bij uh, langzaam bewegende tornado's... kan je dan tot zo'n 300-400 uh, ja, meter afstand komen. Maar bij tornado's die zich sneller verplaatsen... moet je toch echt wel voor je eigen veiligheid een grotere afstand houden. Door. Ja, En zij in, in die enorme gepanzerde toestand kunnen echt erin komen of niet? Ja, nee, dat hebben ze ook uh, gedaan. Uh, Sean Casey is dat een paar keer gelukt. Je hebt nog een andere tornadojaager in Amerika, Reed Timmer. Die heeft ook zo'n speciale auto. Is dat ook al een paar keer gelukt. Um, dus het is zeker mogelijk. Maar dan moet je echt een gepanzerde auto hebben... Waar je bij, waarbij je ervoor kan zorgen dat er geen wind onder je auto doorkomt... om, om grip op je auto te krijgen. Want dan wordt het gevaarlijk. En uh, die Sean Casey bijvoorbeeld heeft er ook een film van gemaakt. En als ik me niet vergis is die momenteel zelfs in het universum in Den Haag te bekijken. Dus, ja, ja. ja, ja. Maar waarom bent u nooit in die auto erbij gaan zitten? <laughs> nou, je moet je voorstellen, wij tornadojagers willen... eigenlijk zoveel mogelijk met ons eigen team bezig zijn. Uh, uh, we ja. maken onze eigen verwachting. En we letten zo min mogelijk op wat andere tornadojagers doen. Dus ja, Sean Casey bijvoorbeeld zijn we wel eens tegengekomen. Uh, maar dat betekent niet altijd, altijd dat we op dezelfde plaats... bij dezelfde tornado staan. En ja, als we... In die auto willen in het heet van de strijd, dan is daar, denk ik, simpelweg geen plek voor. Nee, nee, nee, dat snap ik. U moet nog even sparen voor zo'n tank zelf. <laughs> ja. Maar goed, 300 meter van zo'n tornado, zo'n wervelwind. Hè? Ja. Uh, we hoorden net het, het geluid van mm -hmm. een film, was dat trouwens? Ja. Waarschijnlijk die van hem. <laughs> Klinkt het inderdaad zo? <laughs> klinkt wel wat dichterbij dan wat, uh, wat ik geweest ben. Ja. Uh, maar het is inderdaad wel uh, vergelijkbaar. Je hoort een, het zuigen en ook een beetje het grommende geluid van een tornado... als je er echt dichtbij in de buurt komt. En uh, ja, dit is een geluid wat uh, mij overkomt als nog wat dichterbij dan ik er geweest ja. ben. Ja, dat is een heel indrukwekkend geluid natuurlijk. Ja, want uh, u, u staat daar dan hè, op 300 meter van dat ding af. Of tenminste ja. de, die keer dat u dichtbij was. Wat mm -hmm. maakt u mee? Wat gebeurt er met u? Uh, nou, er gaat alleen, eigenlijk alleen maar adrenaline door je lijf. Uh, dat, dat pompt als een gierende door je lichaam. Dus je bent uh, hartstikke opgewonden. Uh, je schreeuwt het uit van enthousiasme. <laughs> uh, ja, dat is eigenlijk een onbeschrijfelijk gevoel. Uh, je, je, je wordt er heel erg enthousiast van, heel erg blij. En niet ontzettend bang ook? Nee, want op de momenten dat je bang wordt voor hetgeen... waar je achteraan aan het jagen bent, uh, dan ben je denk ik ook te ver gegaan. Want uh, ja, bang ben je dan misschien op momenten dat je ervoor moet vluchten... En als je bij het vluchten in de problemen komt, dan ja, ben je toch echt een stapje te ver gegaan. Je moet bij het tornado jagen altijd je eigen veiligheid in de gaten houden. Want ja, wij willen allemaal toch ook wel weer heel uit thuis komen. Ja, ja uiteraard. En wat, wat, wat zag u? Ik bedoel, je hoort dit geluid. Adrenaline spat er vanaf. Ja, absoluut. En dan? En... Ik bedoel, wat, wat zie je? Ja, je ziet een, een tornado. En het liefst zie je een tornado die ergens in het open veld is. Uh, ver vandaan bij bewoning, uh, materiaal, uh, potentiële slachtoffers. Want dat zijn toch wel de momenten waarop wij ze het mooist vinden. Um, en, en dan zie je ook de, de vernietigende kracht. Uh, bomen gaan om. En ja, in een triest geval zie je ook hoe een huis met de grond gelijk wordt gemaakt. Dat, dat is wel de keerzijde van dit toch wel mooie en indrukwekkende natuurfenomeen. Ja, want je ziet dus echt zo'n, ja, zo'n slurf eigenlijk, hè? Ja, je ziet echt een, een slurf tot, uh, tot aan de grond meestal. Uh, met daaromheen dus uh, de wind die er als een razen omheen draait. En, en alles wat er in de buurt zit of wat, wat in zijn pad komt... Dat, dat neemt hij in zich mee en dat zuigt hij in zich op. Of dat, dat gooit hij van zich af als het ware, die tornado. Dus u heeft echt gezien dat bomen inderdaad uit, uh, uit de grond werden gerukt? Ja, inderdaad. Je, je ziet uh, bomen die ontworteld worden. Je ziet op een gegeven moment het puin rondom zo'n tornado vliegen. Zeker als het uh, zo'n wat langer levende tornado is. Nou, mensen die twisten hebben gezien, zullen we misschien ook denken aan rondvliegende koeien. Nou, dat heb ik nog nooit kunnen constateren, dus dat is denk ik wel iets te, te overdreven. Maar ja, rondvliegend puin en zo, dat kan je dus echt wel zien eh, rondom zo'n tornado. Ja, en uiteindelijk zijn er natuurlijk ook ontzettend veel mensen hè, door tornado's getroffen, gewoon dood mm -hmm. gegaan door tornado's. Vorig jaar heb ik begrepen was het een extreem jaar met een recordaantal doden, ja. echt eh, honderden doden. Ja, dat had vooral ook die tornado in Joplin een, een heel groot aandeel in. Ja, precies, want daar wilde ja. ik even naartoe. Uh, okay. Wij hebben geluid van toen dat net gebeurd was. Een vernietigende tornado raaste vannacht over Amerika. De stad Joplin in de staat Missouri is grotendeels verwoest. Jesus, Jesus, Jesus. Hij ging rechtstreeks rechtstreeks van Joplin. De linkerkant van het dorp staat nog. De rechterkant van de stad staat nog. En een baan van 1,6 kilometer... dwars door het midden van, is van de stad Joplin... ...is, is gewoon weggevaagd. It's is anyone under me, dan? My whole life... ...just thrown about. And it's just gone. Oh, okay. Ja, het is gewoon niet te begrijpen. Het is gewoon... Dood en verderf. Ja, helemaal aangeslagen deze man. Dood en verderf. Ja, uh, u bent is... er geweest, hè? Ja, we zijn er inderdaad geweest. En ja, Wat je nu hoort is natuurlijk de, de vreselijke keerzijde... van dit mooie natuurgeweld. Uh, ik kan me die dag ook nog goed herinneren, vorig jaar. Uh, we zaten toen in Amerika en wij hebben ook gechased... op die onweersbui die uiteindelijk die uh, tornado in Joplin heeft uh, gegenereerd. Alleen uh, vlak voordat wij die stad binnenreden... moesten wij simpelweg voor onze eigen veiligheid ook besluiten... om die jacht uh, te staken... Um, die die onderzwaar had al een paar keer bijna een tornado gegeven. En vlak voor het dorpje zijn wij uh, naar het zuiden gereden, weg van al het stormgeweld. En dat had eigenlijk verschillende redenen. Um, ten eerste omdat je weet als tornadojager dat het in een stad, een grote stad... want dat is Joplin, toch wel heel gevaarlijk is om te chasen. Uh, je ziet niks, je hebt te maken met vluchtende mensen, met verkeersopstoppingen. En dan kan je zomaar ingehaald worden door natuurgeweld. En een tweede iets wat er op dat moment gebeurde... was dat er rondom Joplin meerdere buien aan het ontstaan waren. En ook die hadden tornado's kunnen, uh, kunnen genereren. En dan heb je het gevaar dat je op een gegeven moment ingesloten raakt. Dus dat is iets wat je echt wil voorkomen. Want dan kan je geen kant meer uit. Ja, en Chase is natuurlijk jagen, hè, in, zo ja. heet dat. Ja. ja. Uh, want hoe werkt dat inderdaad? Hè? U kunt dus met behulp van uw kennis... u bent meteoroloog, ja, heeft klopt. kennis inmiddels ook natuurlijk van al die tornado's... Mm -hmm. u kunt redelijk goed bepalen van a ah, daar komt hij over een nou weet ik het een paar uur of hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat nou, het is iets moeilijker dan dat, hoor. Uh, dit, het is natuurlijk nog altijd een, een wetenschap die ook heel veel onzekerheden heeft. Wat, wat wij doen is eigenlijk de avond ervoor en de ochtend zelf kijken van... oké, okay, op, op dat, gebied, dat plekje moeten we vanmiddag om drie uur bijvoorbeeld zijn. En uh, in eerste instantie is dat een doelgebied van 200 bij 200 kilometer ongeveer. Oh, en dan beginnen we, ja, dat is een behoorlijk stuk. En dan begin je soms ochtends al met rijden. ochtends om zes of zeven uur, dan zit je in de bus. En naarmate je, je verder aan het rijden bent, ga je... Dat, dat doelgebied zeg maar... door middel van je meteorologische analyses ga je kleiner maken. En dan rond het middaguur proberen uit te komen... op een gebied bij 50, van 50 bij 50 kilometer. En um, ja, dan is het hopen, kijken, nog een keer analyseren... om te zien of daar inderdaad wat gebeurt. En als het dan eenmaal begint... dan blijf je achter die stapelwolken of buien die ontstaan... blijf je aanrijden, net zolang tot ze misschien wel een tornado geven... En ja, dat gaat dan door tot het donker is. En als het donker is, kijken wij alvast vooruit naar de dag ervoor. Want het kan maar zo zijn dat we dan uh, 1500 kilometer verderop moeten zijn de dag erna. Ja, dat betekent dat je s'avonds simpelweg nog een stukje moet rijden. Omdat je het anders niet kan halen. Want ja, het tor tornadogebied in Amerika is natuurlijk een, een gebied... wat zo groot is als uh, ja, de westelijke helft van Europa, denk ik. Jeutje. Dus dat ja. begrijp ik goed. U, u jaagt inderdaad letterlijk kilometers uh, achter die wervelwinden aan. U gaat ja. gewoon heel Amerika, of tenminste het midden van Amerika. Hè? Daar komt het voor. Ja, nee, het is inderdaad voor, vooral het midden van Amerika. En ja, naast dus uh, dat, dat ene kleine moment met, met heel veel opwinding, fascinatie, adrenaline, betekent dat ook dat je heel veel geduld moet hebben. Het zijn soms dagenlang wachten. Uh, soms kom je om tien uur s ochtends al op de plek van bestemming aan en moet je tot vier uur s middags wachten tot er überhaupt wat gebeurt. En andere keren zit je gewoon uren achter elkaar te rijden naar je doelgebied. Dus Het zijn ja intensieve slopende dagen. En ja, het beeld wat de meeste mensen in Nederland hebben, is van nou, je rijdt even naar zo'n buiten toe en je ja. ziet een tornado. in ja. nou, die vijf minuten tijd waar dat op lijkt, gebeurt dat echt niet hoor. Nee, nee u heeft er echt heel veel voor over. Is het ja. zo? Want er zijn natuurlijk. Ja, u komt uit Nederland, er komen een heleboel mm -hmm. mensen uit Nederland, er zijn Amerikanen. U komt ook andere tornadojagers tegen, neem ik aan. Ja, absoluut. En uh, het is een beetje afhankelijk van, van waar je bent in Amerika, hoor. Hoeveel mensen je tegenkomt als je naar de, de noordelijke staten gaat. Dus denk aan uh, Noord en South Dakota. Nou, Daar kom je echt geen kip tegen. Maar zit je op een zondagmiddag in Oklahoma uh, op tornado's te jagen... dan kan het maar zo zijn dat je in de file staat. Oh ja, in de file met ja, tornadojagers. Dan staan er honderden tornadojagers om je heen. Want dat, dat zijn ook heel veel mensen die daar in de omgeving wonen... die op zondag niet hoeven te werken en denken... ja, ach, ik heb een beetje meteorologische kennis. Laat ik eens gaan kijken of ik zelf ja. zo'n tornado kan zien. Ja. En ja, op die manier brengen zij zichzelf en ook veel anderen natuurlijk... ook wel weer een beetje in gevaar... door toch ook een gebrek aan kennis wat ze hebben. Want omdat ze dan niet op tijd weg zijn... omdat ze dan, zoals bijvoorbeeld u heeft geconcludeerd met dat dorpje Joplin... dat mm -hmm. u dacht, mmm, we moeten wegwezen en dat zij dat niet hebben, die kennis. Ja, maar ook, ook bijvoorbeeld dat ze niet weten waar ze naar kijken... dat ze niet precies weten wat nou de gevaarlijke plekken rondom zo'n onweersbui zijn. Um, om een voorbeeldje te geven, je kan ook bij het aan te maken krijgen... met uh, ontzettend grote hagelstenen tot, tot de grootte van softballen of grapefruits... Um, nou, dat zijn dingen die wil je echt vermijden. En als je bijvoorbeeld vanaf een, het, het zuiden een tornadobui in rijdt... dan krijg je heel geleidelijk te maken met die grote hagel. Dus het begint klein en het eindigt groot. Maar rij je vanaf het noorden zo'n bui binnen... dan krijg je gelijk die grote stenen. Nou, dat zijn dus de dingen waar ongelukken mee gebeuren... afgezien van het feit van mensen die dus zelf getroffen worden ja. door zo'n tornado. Maar die mensen die daar in dat gebied wonen... He, ja. dat, die komen daar dus wellicht mee in aanraking. Mm -hmm. um, is zo'n stadje daarop voorbereid? In die zin dat er bijvoorbeeld schuilkelders zijn waar je naartoe kan op veel plaatsen wel. Er zijn heel veel schuilkelders, zeker in, in, in de wat westelijkere delen, dus van Texas tot aan Noord-Dakota, daar heeft bijna iedere stad wel een paar van die schuilkelders. Er zijn ook plaatsen waar mensen die zelf onder hun huis of in de tuin hebben. Ja, ja. Uh, maar wat verder naar het oosten doen, zijn er ook heel veel plaatsen die dat niet hebben. Uh, dus daar is het sowieso wat gevaarlijker, ook vanwege de heuvels en bossen die je juist in het oosten wat meer ziet, waardoor je die tornado niet aan kan zien komen. En wat je, wat je verder nog meer hebt, is dat het, uh, het waarschuwingssysteem in Amerika is gewoon heel erg goed. En uh, mensen nemen die weerwaarschuwing daar ook heel erg serieus. Dus als de, de sirenes afgaan, gaan de meeste mensen ook gewoon gelijk die schuilkelder in. Maar ja, in Joplin zijn er toch 500 doden of zo geteld? Ja, ja en, uh, Joplin is dus uh, een gebied wat wat verder naar het oosten uh, ligt. En als je daar dan de verhalen van de mensen moet horen, zijn de mensen in het oosten van het gebied dus juist wat minder gevoelig voor die waarschuwingen. Ja, ja. En uh, ja, luisteren die ook wat minder goed. En ja, dat is misschien wel een van de redenen dat daar zoveel slachtoffers zijn gevallen. Want ja, niet officieel bevestigd, maar je hoort wel in, uh, in, het, in het geruchtencircuit daar dat, dat de tornado's in Joplin toen tij, of tijd. De Sirenes en Joplin toen de tijd dat die al ruim van tevoren zijn afgegaan. Ja, ja. Hoeveel tornado's heeft u uh, gezien en wanneer was de eerste? Um, nou, ik ben bij uh, een stuk of twintig de tel kwijtgeraakt, eerlijk <laughs> gezegd. Oh, zoveel al? Ja, nou, kijk. Uh, als je op tornado jaagt, tornado's jaagt, weet je niet zeker of je een tornado ziet. Het eerste jaar dat ik ging, en dat was dan 2009... hebben we bijvoorbeeld in drie weken tijd geen enkele tornado gezien. Toen lag er een hoge drukgebied boven, Midden-Amerika. Ja, dan is het gewoon vette pech. En het jaar daarna, 2010, heb ik er in drie weken tijd... ineens een stuk of 16 tot 18 gezien. Nou, er zijn de afgelopen jaar ook nog weer een paar bijgekomen. Dus ja, het is heel wisselend. Ja, en is het zo dat de adrenaline die u net beschrijft... Hè, dat, je, mm -hmm. dat je helemaal vol bent met je eigen adrenaline... dat die blijft? Ik bedoel, blijft het natuurgeweld echt zo fascinerend? Ook na, nou, twintig plus kler? Ja, nee, dat, dat, dat blijft inderdaad. Uh, die, uh, ook nu, uh, dit jaar kan ik zelf dus helaas niet mee naar Amerika. Uh, maar ik merk gewoon nu al dat het al bij mezelf al wel weer een beetje begint te kriebelen. En ik denk ik van, verdorie, ik kan, kan er dit jaar niet bij zijn. Dus... Uh, die adrenaline blijft en het werkt als het ware ook een beetje verslavend. Ja, en de allerextreemste gevaarlijkste situatie die u heeft meegemaakt? Welke um, was dat? Poeh, dat is een goede vraag. Want ik, ik kan me niet echt herinneren dat wij nou in, in gevaarlijke nee, situaties nee. terechtgekomen zijn... waarbij we het gevoel hadden dat we de controle kwijt waren. Dus... U heeft nee, nee, toch dat vind ik een moeilijke vraag. Goed. Daar, heb ik, daar heb ik geen duidelijk antwoord nou ja, op. Nou misschien gewoon niet heel gevaarlijk geweest. Kan ook. Nee, ja, omdat je weet wat je doet. Wat je doet. Ja, ja, precies. Ja. Maar ja, mens, mensen die, die er dus geen ervaring mee hebben... Ja, doe het niet zonder uh, professionele begeleiding. Want dan kan je jezelf wel echt in, in dat gevaar brengen. Nou, ik hoop voor u dat het volgend jaar dan in elk geval wel weer raak is. Ik sprak met uh, Wouter de Bar, meteoroloog en dus tornadojager. Dank. Oké, okay, graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Ja, en vandaag werd er niet alleen door lerarenactie gevoerd... maar ook door thuiszorgmedewerkers. <tie> ja, zo komt dat. En ze kwamen vanuit het hele land naar Den Haag... om daar te protesteren tegen de aanbestedingsregels... die sinds 2007 gelden in ons land. En hierdoor moeten ze in hun ogen veel te veel doen... voor veel te weinig geld. En ze kozen speciaal deze dag omdat er vandaag in de Eerste Kamer gepraat wordt over aanpassing van de regels. Ik ga erover praten met iemand die werkt in de thuiszorg. Ellie Manschot, goedenavond. Hallo. Uh, u was erbij vandaag in Den Haag. Ja, klopt. Wat stond er op uw spandoek? Uh, wij zijn de thuiszorg Utrecht en zorg geen markt. En de zorg is geen markt. Klopt. Uh, sinds die aanbesteding is de zorg wel een markt. En uh, ja, dat, dat wil dus niemand. Maar het gebeurt dus wel. Ja, want heel even voor mensen die denken die aanbestedingsregels ingewikkeld. Hoe zit het ook alweer? Nou, uh, de gemeente schrijft zo'n aanbesteding uit. Ja, dat wil zeggen iemand kan inschrijven die zegt oké, okay, ik wil wel ja, zorgen voor thuiszorg. Thuiszorgorganisaties schrijven in voor een bepaald tarief. Ja. En die gemeentes die willen wel allemaal voor een dubbeltje op de eerste rang. En die denken fijn, wij pakken de goedkoopste. En dat, dat werkt soms rampzalig uit. Want, wat zijn daar dan de gevolgen voor? Voor u bijvoorbeeld? Uh, ik merk dus dat cliënten minder, minder uren zorg krijgen. Die gemeenten die willen dus bezuinigen. Want uh, dat WMO-geld, ja, wat ze bed, uit Maatschapp Den Haag krijgen... Dat daarvan wordt dus... worden betaald, hè? de thuiszorg. Wet ja. maatschappelijke ondersteuning. precies. Uh, dat wordt niet alleen voor die thuiszorgclienten gebruikt... maar ook voor andere zaken binnen de gemeente... waarvan de gemeente zegt... Nou, wij vinden het heel legitiem om dat, dat daarvoor te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het rolstoel toegankelijk maken... van een gemeentehuis bijvoorbeeld. Nou. Wij vinden dat dat niet zo is. En dat al het geld, wat het WMO geldt, naar de cliënten hoort te gaan. Daarom willen wij ook die aanbesteding van tafel. En Agnes Kant heeft daarvoor nog een wetsvoorstel ingediend. Een aantal jaren geleden, twee jaar geleden. Ja, want wat u uiteindelijk wil en daarover wordt letterlijk nu gesproken in de Eerste Kamer... is dat die aanbestedingsregels anders worden... en dat ja. gemeentes niet meer voor een dubbeltje op de eerste rij hoeven te Precies. zitten... en kunnen zeggen, oké, okay, wij willen wel ietsje meer betalen... en dan kunnen we ook gewoon een iets meer normaal salaris betalen... aan onze medewerkers. Ja, nu was de actie vandaag meer voor de cliënten... dan voor de medewerkers... Mm -hmm. Maar het is wel zo dat uh, in de thuiszorgorganisaties... flink gesnoeid wordt in de salarissen. Ja, want waarom is het dan nu voor de cliënten? Wat merkt die ervan? Krijgt hij gewoon letterlijk minder zorg? De cliënt krijgt minder zorg, minder urenzorg. Ja, ja. En ja, dat, ik vind dat je dat niet kan maken. En gelukkig vinden dat heel veel mensen met mij... en ook heel veel collega's met mij. Wij hebben de afgelopen uh, paar weken actie gevoerd op straat. We hebben handtekeningen... Opgehaald. En dan hoor je dus ook van mensen op straat... Van hoe slecht die thuiszorg op dit moment functioneert. Door die aanbestedingen, door die bezuinigingen. Want in feite komen die aanbestedingen gewoon neer... Op, op gewoon lompe bezuinigingen van die gemeentes. Want wat is er bijvoorbeeld in uw werk daadwerkelijk veranderd? U komt bij patiënt A, of cliënt A heet dat. Cliënt, ja. En daar komt u nu, drie jaar later. En wat is er dan veranderd, concreet? Uh, wat er nu verandert, is dat gemeentes zelf indiceren. Wat gemeentes nu doen, is uh, hun cliënt opbellen... en vragen bijvoorbeeld, mevrouw, hoe gaat het met u? En dan zegt de mevrouw, van nou, het gaat eigenlijk wel goed. Fijn, zegt zo'n gemeente, dan, dan kunt u dus wel met minder zorg toe. Ja, dat kan natuurlijk niet. Vooral ouderen en oude mensen die uh, zorg, huishoudelijke zorg nodig hebben... Ja, het gaat niet aan om die op zorg te korten. Mensen die maar aandoen. dat gebeurt wel, omdat het er dus gewoon wel. minder geld is. Ja, het gebeurt dus wel. En uh, dan horen wij dat dus terug, dat zo'n gemeente belt... of aan de deur komt met een botte bijl in de handen. En dan, uh, ja, dan gaat er dus gekort worden. En u, want wat betekent het voor u? Want u houdt gewoon uw werk. U heeft uw salaris gehouden. Ja. Maar moet u harder werken? Of, wat is er voor u veranderd? Uh, voor mij op zich uh, is er veranderd dat ik uh, door mijn baas uh, ben weggehaald. Om het zomaar even te noemen. Bij uh, uh, licht geïndiceerde cliënten. Ja, geïndiceerd baas... wil zeggen dat je hebt bepaald hoe erg het Wat ja, voor uh, probleem je iemand? nodig wat hebt. Voor, ja. Um, op, vorig jaar mei zei mijn manager tegen mij... jij bent te duur, jij verdient dat... en je werkt daarvoor bij te licht geïndiceerde cliënten. Dus jij mag kiezen. Of je uh, levert salaris in... of je gaat bij die cliënten weg. En daarmee wordt eigenlijk uh, die keuze op, op onze schoot gelegd... van uh, ben jij loyaal aan je cliënt... dan blijf je daar, maar dan verdien je minder... En anders, ja, dan is het eigenlijk jouw schuld dat je daar weg moet. Ik vind dat immoreel. Ik vind dat geen manier van doen. Want dat doe u, je niet. u moest daarna, na die mensen met dus niet hele zware problemen... minder hulp nodig, mm -hmm. werd u uiteindelijk voor hetzelfde salaris... moest u met mensen aan de slag die veel uh, meer hulp nodig hadden? Ja, klopt. Oké, okay. waar, waar normaal gesproken meer geld naartoe zou moeten. Ja, dat klopt. En uh, ook bij die mensen wordt nu gesnoeid in de uren zorg. Mm -hmm. En uh, dat is al sinds de invoering van de WMO gaande. Uh, ik ben toen een keer bijvoorbeeld bij een mevrouw geweest, uh, een oudere mevrouw, uh, die borstkanker had gehad. En uh, daar moest ik vier uur op een middag gaan werken. Uh, die mevrouw die zei van ja, ik moet volgende week naar het ziekenhuis voor opnieuw een test en een uitslag. Daar zag ze erg tegen op. Uh, een paar maanden daarna kwam ik daar weer voor inval. Ze kende me nog, ze deed de deur open en ze zei... de uitslag was goed, maar jij werkt hier geen vier uur meer. Jij werkt hier nog maar tweeënhalf uur. Want de gemeente heeft gebeld en die vroegen hoe de uitslag was. En ik zei dat het goed ging. En toen zei de gemeente, mooi mevrouw, dan kunt u wel met wat minder zorg toe. Op dit moment, en ik heb dit met mijn cliënt overlegd... of ik dit mocht vertellen... Op dit moment werk ik bij een cliënt die in een rolstoel zit. Zijn hele leven al. En die volkomen afhankelijk is van hulp van anderen. Uh, ik ben daar zes uur in de week. Twee dagdelen van drie uur. Uh, twee weken geleden kwam daar iemand van de gemeente... Aan de deur En ik vertel niet welke gemeente, want die meneer is gewoon bang... dat hij dan hulp moet inleveren als dit bij zijn gemeente bekend wordt. Zo erg is het dus al dat mensen gewoon bang zijn voor hun overheid. En daar word ik zo woedend van. Maar goed, die mevrouw die kwam dus met een botte bijl in de handen... en die zei, uh, wat doet u hulp eigenlijk? Nou, dat werd verteld. En toen uh, zei ze van, nou, uh, uw hulp hoeft niet meer af te wassen. Daar zijn vrijwilligers voor. En uh, u kunt ook wel een afwasmachine kopen. En uh, uw hulp hoeft niet meer te koken. U neemt maar tafeltje, dekje. En uw hulp hoeft uw boodschappen niet meer op te ruimen. Daar zijn ook wel vrijwilligers voor te vinden. En dan denk ik, dan ga je als gemeente ontzettend ver... om in je bezuinigingsdrang... Uh, hak je met een bottenbijl zo in iemands leven. En dat, dat doe je niet. Dat gaat gewoon elke fatsoensnorm te ver... Maar er is nu hoop, ja. laat ik het zo zeggen. Want nu wordt er in de Eerste Kamer gepraat over voorstellen van de SP... Ja. Uh, om de regels te veranderen. Klopt. We hadden graag uh, de initiatiefnemer van Renske Leijten in de uitzending gehad. Maar dat kan niet, want ze is nog steeds bezig. Ze ja. praten blaren op, <laughs> op de tong waarschijnlijk, ja. om ze te overtuigen. Maar dan uh, verandert het. En dan zijn gemeentes niet meer verplicht om voor de goedkoopste aanbieder te gaan... Het is de bedoeling dus dat er een, een, een basistarief komt... In de, in de huishoudelijke zorg... gebaseerd op de kosten die gemaakt worden. En heel veel gemeentes, of heel veel... een aantal gemeentes in Nederland doen dat al. Die voeren geen Europese aanbesteding uit... maar een zogenaamde bestuurlijke aanbesteding. Dat wil zeggen dat ze met de zorg... Uh, aanbieders om de tafel gaan en eerst praten over kwaliteit... die er geleverd moet worden en dan over tarieven. Ja. En dan krijg je een veel reëler beeld... en een, ook een veel eerlijkere kans voor de cliënt. Dus deze dag, vandaag, is voor u van levensbelang. Niet alleen voor u persoonlijk, maar ook voor al die uh, cliënten... waar u het voor doet. Ja, dat is zo. Ik denk dat een heleboel cliënten dat, dat debat met spanning volgen. Want uh, wij hebben dat ook gehoord van, van mensen op straat... van wie we handtekeningen vroegen. Iedereen herkent dit probleem. Mm -hmm. Mensen die ouders hebben die huishoudelijke zorg nodig hebben... of wat voor familie dan ook. Overal komt dit voor. Overal wordt, wordt met de bottenbijl op de zorg ingehakt. En, en dat moet gewoon een keer stoppen. En heeft, heeft u enig idee, want het is dus, hè, zo gaat dat, door de Tweede Kamer. Daar is het uh, akkoord om het te veranderen. Nu wordt er uh, over gepraat in de Eerste Kamer. Ze besluiten volgende week uiteindelijk. Ja. Uh, u heeft vast een beetje veldwerk gedaan. En een beetje gekeken en gepolst hoe het ligt in die partij. Weet u, wat verwacht u? Ik, ik hoop natuurlijk van harte dat die wetten aangenomen worden. Ja, maar wat, wat is de verwachting? Ja... Ik, uh, ik heb begrepen dat er uh, vanuit de gemeente zelf nogal wat weerstand is tegen het oormerken van dat WMO-geld. Ja, dat dat alleen maar voor, dit, alleen maar deze voor de zorg is. Ja. En uh, daar hebben de gemeentes wel wat op tegen. die hebben daarover de Eerste Kamer ook een brief geschreven. En ik heb gisteravond op de website gekeken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En uh, daar zie je dus hoe ze omgaan met die kanteling... Met waarmee ze nu bezig zijn. En dan zie je hoe trots de Nederlandse gemeenten zijn... op hoe zij de kanteling aanpakken. Ja, de kanteling, en, wat is dat? De kanteling in, uh, hun, in hun beleid is dat uh, ze kijken nu... naar wie de regie nog ja, ja. kan voeren over de eigen huishouding. Die krijgt minder zorg, die wordt laag geïndiceerd. En... Uh, ja, dat, dat uh, en de gemeentes indiceren dus ook zelf. Ja, dus u bent bang dat ze gelobbyd hebben in die Eerste Kamer... en dat ja, het niet doorhoudt. Ja, dat denk ik wel. We gaan het afwachten. Volgende week weten we het, want dan wordt er over gestemd in de Eerste Kamer. Ja, ja klopt. Ik, uh, ik ben heel spannend. benieuwd. Ik ga ervan uit dat het, uh, dat het gaat werken. Laten we het hopen voor u. Ik, uh, ik sprak met uh, Ellie Manschot, thuiszorgmedewerker, dus... die vandaag heeft gedemonstreerd met collega's in Den Haag... tegen de misstanden, zoals zij dat noemen, in de thuiszorg. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Nou, dit was hem weer de uitzending van deze dinsdag. Morgenavond woensdag zijn we er weer met twee nieuwe dingen... en dan zit hier mijn collega Alice de Bruin. Informatie en uh, ook terugluisteren van Uitzingen kan op onze site tweedingen.nl. En daar kunt u ook reacties achterlaten. En um, nou, hierna, zoals gebruikelijk, gaat u luisteren naar BNN Today. En Erik Korton heeft zich ingelezen op weer heel andere onderwerpen dan ik. Ja. Waar gaan jullie het over hebben? Het was buitengewoon zinnig, trouwens, net dat gesprek over die thuishoek. Vond ik dat ah, in ieder geval. Heb je, heeft u dat gehoord? Het was zinnig. Goed ja, zo. Wordt hier blij gekeken. Heel goed. Goed zo. Ja, wij gaan het over andere dingen hebben. We gaan het hebben over politici van allerlei statuur. En van allerlei verschillende afkomsten. Je, je hebt katholieke politici, gereformeerd, Nederlands hervormd. Maar in Amerika heb je Mormonen. En wat dat nou precies inhoudt, we weten in ieder geval dat een van de presidentskandidaten de mormoonse achtergrond heeft en wat dat precies inhoudt... dat gaan we straks proberen achter te komen. Er wordt een waarnemer ingevlogen die waar heeft genomen bij de verkiezingen in Rusland. Die landt om half negen, dus dat zou nu moeten zijn. Hopelijk is die op tijd. Ik ga praten over een boeken van Philip Huff en Hans Klok komt ook nog eens aan het woord. Is dat mooi of niet? Maar Hartstikke eerst, leuk. Maar is het nieuws met Marjan Koekoek. Radio 1, het NOS-journaal.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 En de leden van de PVDA hebben het liefst Diederik Samson als nieuwe leider. Dat blijkt uit een peiling van één vandaag onder duizend PVDA-leden. Samson krijgt 54%. Procent. Ronald Plasterk volgt met 31%. Procent. De andere drie krijgen veel minder. Samson zet volgens veel leden een duidelijke visie en koers neer. En ook zou hij het best opgewassen zijn tegen PVV-leider Wilders. Tot zover. Dit is Radio 1. BNN Today, Erik Kortom. Dinsdagavond, 6 maart, iets na half negen. Een hele avond. In Amerika is het Super Tuesday. Vandaag zijn in veel staten voorverkiezingen. Daarbij kiezen de Republikeinen hun presidentskandidaat. Het lijkt te gaan tussen uh, Santorum en Romney. En die laatste is Mormoon. Maar wat zijn dat nou toch in godsnaam ook alweer, Mormonen? Dat hoor je zo meteen, want een specialist op dat gebied zit hier naast mij. En op dit moment landt als het goed is het vliegtuig van Bram Schultingen. Hij komt terug uit Rusland, waar die waarnemer is geweest bij de verkiezingen het afgelopen weekend. Maar Bram is blind. Een bijzonder verhaal dus. Hij komt zo deze kant op om daarover te spreken. En schrijver Philip Huff is straks te gaan. Om te praten over zijn boek. Niemand in de stad wordt door velen al de nieuwe Jan Walkers genoemd. omdat hij nogal expliciete seksscènes in het boek heeft verweven. Daar ga ik hem straks volledig over uithoren. En Joris Kreugel trekt in het weekend vaak een zwart pakje aan. en gaat er wei in. Regelmatig fluit ik wedstrijden op zondag. En ik neem jullie een keer mee het veld op. en ik kan even horen hoe het eraan toe gaat. Wil je meekijken? Dat kan natuurlijk ook. Hè. De webcam staat aan op radio1.nl. Ik heb me voor de gelegenheid geschoren en een lekker deodorantje de opgedaan. Dus um, uh, doe dat gewoon. Radio1.nl. Radio Hans Klok, die man met die haren en die wind. Uh, die zit nog dikke twee weken in Londen met zijn Houdini-show. Verkeerde in goed gezelschap van sterren als Stella McCartney, Kate Moss en Anna windtour. Straks meer over zijn Londense avonturen. Maar nu eerst, Hans, wat heb je gedaan vandaag? Wat heb ik gedaan vandaag? Ik heb een beetje uitgeslapen eigenlijk... na deze hele hectische week. En ik ben nu, uh, loop nu onderweg naar uh, Op Westen... en uh, richting het Theater. Dus mijn, mijn, mijn, mijn, wat ik nog ga doen, dat uh, moet nog komen vanavond. Wat Hansen uh, gaat doen, dat moet nog komen vanavond. Wil je meepraten? Dat kan natuurlijk altijd. Hè? Via Twitter, dan ga je, vind je ons op uh, Today. Mij kun je altijd lastig vallen via het Erik Korton. En als je ons leuk vindt, dan ga je naar facebook.com today en klik je op de like-button. Zometeen hoor je today's topics met Luc. Nu alvast een update. Met nieuws over een wat onhandige tweet van een burgemeester. Handen tijdens de Olympische Spelen en natuurlijk ook de staking van de docenten. Verzuiging moet van tafel! Nou, zometeen meer daarover na 9 uur. Heel goed, dankjewel Luc. En ik hoor een fluitje dat we zeggen dat we gaan sporten met Robert Meder. Ik vroeg me af waar jij je geschoren hebt dan. <lacht> uh, dat, is, dat laat ik zo meteen op de webcam zien. Als het dan nog mensen luisteren. Turner <lacht> turn Epke Zonderland die dacht dat hij naar de Olympische Spelen in Londen mocht. Maar dat is sinds vandaag toch niet helemaal zeker meer. De rechter in Zutphen besloot namelijk dat de Turnbond de KNGU te vroeg heeft besloten... om Zonderland naar Londen te sturen. En dus is Zonderland een beetje boos op de KNGU. Uh, ja, het had inderdaad beter gekund. Uh, ik... Uh... Ik heb heel sterk het vermoeden dat als de regels goed op papier waren gezet, dat er dan eigenlijk geen discussie was geweest en dat het nu wel duidelijkheid was geweest. Was ik het in mijn woorden vertaal gestunt op? <laughs> ja, ik, ik, ik heb het natuurlijk niet van dichtbij gezien, maar ik, ik, ik, ik, ik ging er ook van uit dat, dat hier dat de situatie niet zou veranderen, omdat ik vanuit ging dat inderdaad de regels wel goed op papier zouden worden gezet. Dus natuurlijk, nee, je bent er wel verbaasd dat het, uh, dat het dan niet uh, goed genoeg is gebeurd. Het kort geding was aangespannen door die andere turner die naar de Spelen wil, Jeffrey Wammers, Volgens hem heeft Sonderland niet voldaan aan alle eisen, omdat de Vries nog vorm behoudt moet tonen. Nou, nu hij gelijk krijgt van de rechter, ziet Wammers natuurlijk zijn kansen op de Olympische deelname weer stijgen. Uh, ik denk het wel, omdat de rechter mij hierin gewoon gelijk heeft gegeven, denk ik wel, dat ik in ieder geval weer een stap heb gemaakt. En... Als ik natuurlijk niet naar de rechter was gegaan, dan was het al klaar. En het is nu nog niet over. En ja, dat klopt. Alhoewel Zonderland er nog altijd het beste voor lijkt te staan. Zonderland moet in de wedstrijden dit voorjaar nog vorm behoud tonen. En dan pas mag de Turnbond een keuze maken. En dan de achtste finales van de Champions League. Daarin gaat Arsenal vanavond proberen om het onmogelijke voor elkaar te krijgen. De club van Robbers van Persie moet in Londen een 4-0 achterstand goed maken tegen AC Milan. Ronald van der Geer gaat dat duel volgen... Gelooft iemand überhaupt nog in de kansen van uh, Arsenal, Ronald? Nou ja, niemand spreekt uit dat het uh, niet kan. Ik bedoel, je moet het toch een beetje gemotiveerd houden, de boel om je heen. Dus heeft ook Arsène Wenger, de coach van Arsenal, gezegd, ach, 5% kans hebben we altijd tegen de Italianen. En dat is een beetje de gedachtegang waarmee vanavond begonnen wordt in het Emirates Stadium, dat zeker niet vol zit, omdat niet iedereen de mening deelt van Arsène Wenger en het dure geld voor een kaartje het liefst een keer aan een spannende wedstrijd spendeert. Het is een, uh, wel een leuke ontmoeting. Het zijn twee uh, topploegen uit het Europese voetbal. Maar omdat het verschil zo groot is, is de vraag, zal het ooit een wedstrijd worden? Toch is AC Milan een beetje bevreesd voor de Rimonta. Het Italiaans voor ommekeer van Arsenal. En dus speelt het eigenlijk toch wel gewoon met de verdetten aan boord. Ibrahimovic is erbij, Robinho, maar ook Mark van Bommel en Urbie Emanuelson straks aan de aftrap Seedorf is geblesseerd. En bij Arsenal gaat het natuurlijk met name om Robin van Persie. De man die scoort, die alles in goud verandert. Maar of hij vanavond het grote verschil kan maken, dat is de grote vraag. We gaan het afwachten. Deze wedstrijd volgen we hier op Radio 1. Die andere wedstrijd is Benfica tegen Zenit Sint-Petersburg. Benfica moet een 3-2-achterstand. Goed maken daarover meer. Na en in Enerwijs langs de lijn. Hartstikke goed, Robert. Dankjewel. Ik heb hier een heel klein plekje. Wat heb ik hier? Ja, ik, een klein plekje. Ja, ik heb me geschoren. Ik heb me geschoren. Bedankt voor, het tip, uh, voor de tip. Ja. juist. Um, laten we van start gaan. Vandaag is het namelijk Super Tuesday in de VS. Dat is een belangrijke dag in de strijd om wie de Republikeinen gaat vertegenwoordigen tijdens de verkiezingen. Die strijd gaat voornamelijk tussen Mitt Romney en Rick Santorum. Rick Santorum, een streng Christen, die beweerde vorige week nog dat wij hier in Nederland massaal euthanasie plegen op onze bejaarden. In the Nederlandse, the bracelet is do not euthanize people. Half the people who are euthanized every year, and it's 10% of all deaths in the Nederlandse. Half of those people are euthanized in voluntarily. Elderly people in de Nederlandse don't go to the hospital, they go to another country. Boeien, blijven boeiende teksten. Uh, dat je gewoon zo lang kan praten... waarvan 90% gewoon echt niet waar is. Maar goed, Jorderwick Centorum, de streng christelijke man. Um, hij is niet de enige die in de race is. Mitt Romney is dat ook, zijn tegenstander. Ook een streng religieus man. Maar dan op een andere manier. Deze man is mormoon. Maar wat had dat nou precies in... Naast mij zit Joost Kling, expert op dat gebied. Nou ja, vertel eens hoe ben jij ooit, ooit met dat, met dat mormoonse geloof in contact gekomen? Ja, ik vind expert wel heel duur. Ja, klinken. Dat weet ik, Maar daarom ja. Laten, we daar, laten we het zo insteken. Ik heb, ik heb tien jaar geleden heb ik in een mormoons gezin gewoond toen ik in Amerika woonde. Ik ben een jaartje naar de middelbare school geweest. Mm -hmm. En op dit moment heb ik een bedrijf in, in Amerika, in Utah, waar de hormonen. Goed geconcentreerd Dat is zijn. Voornamelijk Utah, hè? In de staat Utah, toch? Nou, er wonen er ongeveer 2 miljoen. En totaal op de hele wereld zijn er uh, zo'n 14 miljoen. Dus uh, ja, het grootste gedeelte zit wel. Of een groot gedeelte zit Je in daar, Utah. Ja, ja. Okay. Maar daar kwam, daar kwam je in terecht. Een high school, dan een gastgezin, neem ik ja, aan. Ja, een gastgezin gewoond. En, en wat, waar kwam jij in Nederland vanuit, waar, Kom jij in Nederland vanuit een gelovig harte Nee, Nee, grond nee niet? helemaal niet. Schrikken ik, dan? Nou, ja, het is wel even wennen. <laughs> het is wel Vertel. wat anders dan, uh, uh, dan thuis, uh, wat ik gewend was. Maar uh, ja, ik heb een prima jaar gehad. En uh, veel vrienden aan het overgehouden. Met een van die vrienden heb ik nu een stroopwafelbedrijf in Amerika. Daar gaan we zo gewoond. meteen nog over komen. Dat vind ik een bizar verhaal. Maar ik wil eerst even van je weten, ja. als je daar aankomt. Uh, met je tasje of je koffer en zegt, nou, kom bij u wonen. Ja. Wat waren de regels? Wat, zijn, wat hebben mormonen, laten we zeggen, over het algemeen voor regels waar je aan moet houden? Nou, over het algemeen, uh, want wij in Nederland denken dat hele enge mensen zijn. Dat hoor je heel vaak. Mm. Mensen denken dat ze meerdere vrouwen hebben. of Dat is helemaal niet zo. Uh, maar er zijn wel wat dingetjes waar wij Nederlanders wel van uh, denken. Van nou, uh, ze drinken niet, ze roken niet, ze drinken geen koffie, ze drinken geen thee. Uh, ze geven 10% van hun inkomen aan de kerk weg. Uh, nu werd dat gelukkig niet van mij uh, verlangd. Dus uh, ik kon gewoon blijven zitten op mijn geld. Maar uh, <laughs> dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Op zondag dan, uh, dan gaan ze naar de kerk. En ja. daar uh, staat de kerk echt centraal. Dat uh, is een kerkdienst van ongeveer drie uur. Um, op zo'n dag wordt er niet, uh, niet gesport of uh, iets anders gedaan. Weet je toevallig ook waarom? Er, want je zegt dat ze drinken wel, ik zit er nog even over na te denken. maar geen koffie en geen thee. Waarom, waarom is dat? Weet je dat toevallig Ja, ze drinken, het is dus vervolg daarvan, ze drinken eigenlijk ook geen, geen cola waar cafeïne in zit. Want ze drinken geen cafeïne. Okay. Dus als je in Utah aan de supermarkt loopt, dan zie je daar uh, de Coca-Cola uh, en de Pepsi. En uh, noem al die andere merken maar op. Zowel gewoon als uh, cafeïnevrij. Oké. Okay. Uh, maar deze man moet zo meteen een enorm uh, uh, land gaan leiden... wat voornamelijk draait ook op een hele grote colafabrikant, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ik denk dat die... Uh, nou ja, maar daar hebben ze dus uh, een colafabrikant die uh, caffeinevrije cola maakt. Ja, precies. Uh, okay. Maar ik denk dat deze man uh, massaal aan de, aan de sapjes gaat. Ja. Als, jij, um, uh, als, je daar dan, als je daar dan zit, had je moeite om je aan te passen aan die regels? Of viel het daar wel mee? Nou, het was wel even wennen aan het begin. Maar weet je, als je in Utah zit, daar is iedereen eigenlijk... het, het gebied waar ik zat was Ongeveer 90% was mormoons. Dus uh, ja, je had weinig keuze. Uh, en uh, ik heb er maar het positieve van gemaakt. Want uh, ik ging op zondag lekker tennissen. Want dan ja. was het rustig op de tennisbaan. Oké. Okay. Want iedereen zat in de kerk. Dus uh, hij kon lekker naar heb, je, heb je alle tijd. Je hebt, ja. Dus je hebt er eigenlijk meer gebruik van gemaakt... dan dat het je hebt. Ja, je ook bent. wel. Ja, ja, Ik heb er nooit problemen mee gehad. Geen last van gehad op wat voor manier dan ook? Nou, het is natuurlijk wel zo dat ze uh, kijken... of jij uh, tot de kerk bekeerd kan worden. Kijk. Want... Uh, dus daar, uh, uh, dat is wel zo. Maar... Dat is denk ik net hoe je daar zelf mee omgaat. Nee, maar is dat iets wat laat maar zeggen, wat dat een plicht is binnen de Mormoonse, binnen het Mormoonse geloof? Dat je, laat maar zeggen, mensen die niet gelovig zijn, moet bekeren of overtuigen. Of is dat. Nou, het moet niet. Maar het zit er wel zo ingebakken dat ze er graag over vertellen. Als je kijkt naar een, een groot gedeelte van de, van de jongens gaat ook op zending als ze 19 zijn. Okay. Uh, voor twee jaar uh, ja, heel makkelijk klinkt het zielte winnen, maar ze doen wel meer dan dat. Want als je kijkt naar Nederlandse zendelingen, die zijn bijvoorbeeld ook actief als vrijwilliger in een ziekenhuis of, of dat soort achtige dingen. Ja. Uh, die ze dan oppakken. Uh, maar natuurlijk proberen ze dat wel. Maar goed, welk nou, geloof probeert dat niet? Nee, nou ja, goed. Uh, de, je, je, bent daar, uh, je hebt daar je school gedaan. En nu zeg je, je hebt daar, met, je hebt daar een vriend ontmoet. En je hebt daar een stroopwafelbedrijf mee opgericht. Is dat een Mormoonse vriend of niet? Ja. Ja, uh, mijn, uh, uh, het gezin waar ik gewoond heb, wat ik mijn Amerikaanse familie noem, het zijn ja. uh, allemaal mormoons. En mijn, uh, mijn maten zijn er ook allemaal mormoons. Dus uh, mijn uh, zakenpartner is ook mormoons. En handelen, dat mag allemaal wel? Dat is, uh, ja hoor, dat mag allemaal wel. Hij als, vindt het niet hebt, zo... als je als op zondag 15 kilo van die handel kan verkopen? Ja, dat, dat hij is er niet heel blij mee, maar hij laat me wel mijn gang gaan. En okay. zolang hij maar niet uh, op zondag daadwerkelijk het werk hoeft te doen, dan, uh, dan vindt hij het allemaal prima. Oké. Okay. Um, laten we dan even naar de politiek, want daar begon, daar begon het mee. Super Tuesday, um, Centaurem en dan deze Mitt Romney, wat dan een mormoon is. Uh, volg, jij, volg jij het een beetje en, heb je, en herken jij iets van dat mormoonse... in hoe deze man politiek bedrijft? Uh, ja, ja ik volg Wat is het, sowieso. het, wat is het op meest opvallende? Ja, het mee, nou, ik denk dat het meest opvallende... als je kijkt naar wat, wat Romney doet... hij blijft maar hameren op het familie, op het gezin. Nou, dat is iets wat er heel diep in zit bij de mormonen. Uh, bijvoorbeeld op een maandagavond... willen ze graag dat de families bij elkaar blijven. Family night, family ja. home evening... noemen ze het uh, heel mooi in Amerika. Ja, dat, dat zijn woorden die je natuurlijk van Romney heel vaak terughoort. Niet family home evening, maar wel... Uh, wat gaan we met families doen? Ik zag net nog op het, uh, het journaal... stukje voorbij komen in zijn speech in, uh, in Ohio... waar hij zei... Ja, Straks zit vader uh, overdag aan het werk en moeder is nachts aan het werken. En de kinderen weten niet wie waar is. Ja, nou, family values dus. Family values, ja. Want zijn het ook dan grote families? Ja, ja vooral in, in Utah zie je dat heel veel terug. Dat hele grote families zijn. Daar is uh, vijf, zes kinderen zijn geen uitzondering. Ja. Alhoewel het wel iets minder wordt. Want vroeger waren er echte families acht tot tien uh, uh, kinderen. Maar nou, het wordt wel ietsjes... Ook daar zijn de moderne tijden binnengetreden. <laughs> ook daar is het een stukje moderner ja, geworden. Zeker weten. Oké. Okay, um, Joost, wie gaat het worden? Wordt het Santorum of wordt het Romney? Ik weet dat je hier niet voor de politiek zit, nee, maar, ja, uh, maar je, je, zit, je bent daar nog alles. het ja, worden? Nou, kijk, in Utah waar ik veel kom, daar is iedereen al een jaar overtuigd dat het uh, Romney Do wordt. Ja. Hij heeft natuurlijk best wel wat tegenstand de laatste tijd gekregen. De laatste week gaat weer heel erg goed. Uh, uh, het zal wel worden, stand, maar Ik denk toch wel dat het niet wordt. Joost, dank je wel voor je uh, inzichtelijk maken van wat die mormonen nou eigenlijk zijn. Joost Kling, dank je wel.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 Yeah. Need a bit of happiness, yeah. Happiness die je van Jeremiah, uh, Jonathan. Met de PR machine rondom illusionist Hans Klok is absoluut niks mis. Radio 1, BLM today. Ja, dan gaan we nu iets over Hans Klok doen. Weet je wat ik? Hebben we hem klaarstaan? Ja. Oké, okay, heel goed. Daar komt die Hans Klok. Met de PR-machine rondom illusionist Hans Klok is absoluut helemaal niks mis. Stond hij twee jaar geleden nog met Pamela Anderson op te treden in Las Vegas. Nu zet de man met zijn onmiskenbare blonde lokken Londen op zijn kop. Tot 25 maart doet hij daar zijn show The Houdini Experience... en heeft hij inmiddels flink wat contacten gelegd binnen de Londense Jet Set. En ik heb hem aan de telefoon. Hans, goedenavond. Hey, goedenavond. Hey, hoi, hoi. Hey, je staat daar een tijdje. Nog, nog, hoe, lang, hoe lang heb je nog te gaan in Londen? Uh, we staan nu. Precies al drie weken. We hadden vorige week de première, vorige week. Ja. Uh, en nu, nu nog drie weken. Ja, superleuk en spannend natuurlijk. Ja, ik wil het zeggen, want uh, ik zei net, je Las Vegas gedaan. Ik heb je vorig jaar voor het eerst van mijn leven gezien in ons eigen carré. Uh, daar wil okay. ik zo, we, ga, zo meteen nog even met je over hebben. Maar uh, Londen, vertel, wat, wat is er speciaal aan Londen in dit geval? Nou, Londen is natuurlijk wel de theaterstad van Europa, hè. Weet je, als je bijvoorbeeld als je het op op Westend zou maken, dan is de volgende stap, is gewoon Broadway. Ja. En uh, dus ik had zo mijn producent Henk van mij en Monika Stortman, die zeiden van ja, wat zullen we gaan doen en zo En toen eigenlijk hadden we bij alle, alle, alle drie hetzelfde idee we om, om gewoon uh, naar Londen, weet je. Want dat is zo'n uh, graadmeter en dit uh, was natuurlijk ook zo spannend. Vorige week dan de première gehad en geweldige kritieken gehad. echt kritieken waar je alleen maar van kan dromen. Van top entertainment en aan en Klok is de uh, is man of the hour. Oké. Okay. Echt Nou, dat is echt fantastisch, want dat is onbetaalbaar, weet je. Je bent toch al een beetje overgeleverd dan aan de pers. Ja, ik wil zeggen, want, wat, mensen... wat doet jou dat dan? Want ik, ik heb, wat ik zeg, ik heb je gezien in Carré... en ik was er, er, uitermate onder de indruk van al die trucs... die enorme show, die wervelende toestand. Ja. Uh, maar dat zijn ze dus blijkbaar in Londen ook. Dus je, die, je kunt je uh, uh, duidelijk meten met de grootte der aarde. Ja, nou ja nou, zeker. We zijn op dit moment natuurlijk de enige Magic Show in uh, Londen. Vroeger was het echt het Capital of Magic. Weet je, Houdini stond hier in 1903. En uh, het was een, um, een echt grote illusionisten deden Londen aan, omdat het uh, ja, ook goed voor hun naam was en omdat er een groot publiek voor was. Yeah. En nu is dat eigenlijk toch een beetje vergeten: hè? Londen West End, hè? Peacock waar we nu staan. Is vooral beroemd om zijn musicals. Ja. Dus ja, ik ben zo blij met die kritieken. Elke krant heeft vier sterren gegeven. Het max wat ze geven is vijf sterren. Dus als je vier sterren hebt, dan, dan heb je ben je, al, ben je er bijna helemaal? Um, je, buiten het feit dat je dat het mooi ontvangen is. Mocht je twee weken geleden optreden in de fashion show van onder andere van Stella McCartney. Wat heb ja. je daar Heb je daar uh, kleding geshowt of heb je iets uh, heb je Stella weggetoverd? Wat heb je wat heb je gedaan? Nee, ik had, gewoon, uh, ik had gewoon mijn eigen kleding aan. Oh, gelukkig. En, um, ik had van mijn eigen kleding aan. <laughs> het, het was eigenlijk een Engelse tv-show voor de BBC. the One Show. En toen zag Kate Moss mij, dat is een heel model. Mm -hmm. En die belde haar vriendin Stella op. Ze zegt je moet nu naar de tv kijken. En ze zegt die man moet je boeken voor je modeshow. En zo ben ik daar gewoon eigenlijk ingeroepen Maar wacht even. Ho, ho, ho Hans. Dus Stella McCartney, dat, ik denk, nou, die, dat is al heel wat... Maar die, die heb je dus leren kennen via Kate Moss... die jou op de televisie heeft gezien. Ja, is Kate Moss, zeg maar, op televisie... En die belde Stella van nu kijken. Stella Zachters Die is mij gaan googelen. Die kwam terecht bij mijn agent in Nederland. En zo heeft ze mij geboekt. En zo was het cirkeltje uh... rond. Ja. ja. Hey, uh, over Kate Moss gesproken. Ik geloof dat die ook graag iets met jou samen zou willen doen. Qua, qua nou, illusionist. Dat was eigenlijk met... de bedoeling dat ik haar zou laten zweven. Maar zij was geblesseerd aan haar arm. Aan haar arm. En toen heb ik die echt uitgevoerd met Alexia uh, Shang. Ja? Dat is zo'n um, ja, zo broodmagere fotohotel die je wereld bedoelt. En die ja, kun die je, dus makkelijk je makkelijk laten zweven die, de... die, die broodmagere meiden. Die kun je makkelijk laten zweven, of niet? Ja, die zijn, die zijn uh, een beetje... Je doet er een beetje helium in uh, en ze <laughs> <gaat -ie>. <laughs> Nou ja, dus, dat is een beetje ondankbaar. Het ja, nee, is wel een wereld die modellenwereld ook denkt van hel een beetje. Ja, ja, dus, ja. Uh, maar Kate Moss? Is eruit, Kate heb, je, Mosse. heb je uiteindelijk al iets met Kate Moss uh, uh, qua illusionisme uitgevoerd, of niet? Nee, ze, ze heeft gekeken en ik heb gezegd... Uh, Kate, bedankt voor de job zegt, wil je niet maar agent worden? Ze zegt, ja maar al 10% voor mij. Ja, ja, ja. maar je zegt, het, was wel een, het is wel een droom van mij om nog een keer met jouw show mee te doen. Ja, en naast nou, Kate Mossad, Rihanna, en ja, wie was er niet, weet je. Dat, is, dat was voor een heel select publiek. Ja, dat is altijd wel heel leuk om mee te maken. Ja. Hey, en je hebt nog een aantal optredens voor de boeg. Um, ik neem aan dat, je bent begonnen met een knaller, dus met een goede première en mooie kritieken, maar ik neem aan dat je ook met een knaller wil gaan vertrekken uit Londen. Heb je nog iets speciaals of spectaculairs als, uh, als, uh, uh, als, als kaart? Up your sleeve. Zoals het heet. <laughs> nou, ik zit erover na te denken, maar daar ben ik eigenlijk nog niet zo uit. Ik hoop natuurlijk weer snel terug te, uh, te komen hier. Ik wil ook eigenlijk graag een maken door nemen of uit Londen, door Engeland. Mm -hmm. Maar het zou wel een droom zijn om, om weer hier nog voor langere tijd terug te keren. Dus, uh, maar ja, tot nu toe, ja, wat je zegt, die Recession al, daar hadden we alleen maar van mogen dromen. En uh, wat kijkt dat ook? helemaal de andere kant op kunnen gaan dat ze zeggen, nou klopt, leuk, maar blijf alsjeblieft in Holland. En dit uh, is een gewaagde show ook die ik doe. Weet je? Het is heel ja. sexy, het is heel stoer, het is een beetje sexy Lady Kaka, niet Houdini, weet je, het is allemaal. Op het, op het randje. Dat schrijven ze ook wel hoor. Ze zeggen wel van dat het is een hele gewaagde show is, maar het einde van altijd van: nou ja, wat je erover denkt, het is geweldig en je moet er naartoe. En, uh, maar ja, nou, om het hier met de grote stunt af te sluiten, dat weet ik niet. Misschien dan toch die stunt met uh, Kate Moss. Ja, precies. Als je de hoofd wegtovert, dan mag je hem maar mij opsturen. Vind je dat goed? <laughs> Oké. Okay. Hans Klok, ja, dat dank <laughs> Leuk je gesproken <laughs> te en heel veel succes in Londen. Hè. Super bedankt. Oké. Okay. Doei. Doei. Hans klokt dus in, uh, in Londen. Um, snel over volgens mij naar uh, Arsenal, uh, AC Milan. Ronald van der Geer, er is uh, Tubult. Net als Hans Klok heeft Arsenal een goochel nodig om in de kwartfinale van de Champions League te komen. Het moet een 4-0 achterstand goed maken En de eerste ligt erin voor de Engelse. Al na 6 minuten komt Xelny, de centrale verdediger, corner vanaf de linkerkant. En dan zie je toch dat de organisatie bij de Italianen even weg is. Want redelijk vrij staat hij. En kan hij dus ook die corner inkoppen. Mark van Bommel heeft de gele kaart gekregen al na 5 minuten. Hij stond ook op Scherp en zal als Milan zich plaatst voor de kwartfinale er niet bij zijn. Het was zo'n professionele overtreding. Maar zo is er dus in elk geval toch nog wat spanning in dit duel. Door die vroege goal van Arsenal. Arsenal komt Shelby met de 1-0 voor de Engelsen. Wat gaat het worden, Ronald? Gaan ze het halen, denk je? Nee, ze zullen het niet halen. Maar laat het alsjeblieft spannend blijven de hele avond. Ja, precies. <laughs> Goed, en dan nu de dag van Joris Kreuvel. Als scheidsrechter werd ik een tijdje geleden aangevallen door een speler. Die maakte een overtreding. Daarvoor gaf ik hem een gele kaart. Hij spuugde me in het gezicht. En toen vervolgens trok ik rood. Nou, toen ging hij helemaal door het lint. Gelukkig sprongen er een paar medespelers tussen. En na afloop werd ik ook nog eens bedreigd. Nou, ik moet zeggen, het was best wel even angstig. Maar zo langzamerhand vind ik, want in mijn vrije tijd ben ik scheidsrichter... dat er zeker iets moet gebeuren. En gelukkig de KNVB pakt dit ook op het geweld tegengaan op de velden. In de eerste seizoenshelft zijn er 37 voetbalteams uit de competitie gezet... en 34 spelers voor het leven geschorst. En ik begrijp ook best wel, bij sport hoort ook emotie... maar het geschreeuw of dreigementen die je naar je hoofd krijgt geslingerd... als scheidsrechter bij vrijwel elke beslissing... vind ik, zeker in de afgelopen jaren, dat is veel meer toegenomen. En vandaag moet ik weer fluiten en ik heb een verborgen microfoon en wil jullie laten horen hoe het gaat. Uiteraard hoop ik, want dat geldt natuurlijk voor veel wedstrijden... dat het gewoon normaal verloopt. Het is een zevende tegen een negende elftal. Het gaat helemaal nergens om. De bal, de rode en gele kaart, vlaggenstokken en de fluit en we gaan beginnen. Het geluid zal misschien zometeen iets minder zijn. Het waait verschrikkelijk, het zonnetje schijnt gelukkig wel. Maar ik heb een verborgen microfoon uh, onder mijn jasje zitten. Ik niet natuurlijk nu nog maar zien dat ik het op. Oké okay, jongens, 20 wedstrijd. Jullie trap af. De teams zijn klaar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. maar het is voor mij de laatste keer, zeg ik, ja, dat je dit doet. Hé, hey, hey, hey, doe dat eens even niet, jongens. Kom eens hier, aanvoeren. Ries, hou eens op, Dries, Jongens, doen eens even rustig aan? Het valt allemaal mee. Ik aan de haal, Ik Sta er vol naar te kijken. Sta er ook naar te kijken. Hij, hij, hij vindt dat hij benaderd wordt, de jongen. En hij, hij voelt het ja. gepist en hij haalt uit. is nu rust. Het is rust. Dat mag niet. Nooit lijnen trekken, dat gaat Hij gooit vervolgens ook een bal naar de speler toe. Daar doe ik ook niks mee. Het is zondagmiddag. De eerste drie kwartier zitten erop. Kopje thee. Ik sta even achter ons clubhuis. Sigaretje erbij. Even rust nemen. En ik geniet er aan de ene kant ook wel van. Maar wat een gekakel in het veld. Elke beslissing bijna die ik neem, wordt voorzien van commentaar. Wel, nee, ja, waar, scheidsie, dat hoor je ook de hele tijd. Er zijn zo weinig spelers die eigenlijk hun mond gewoon houden... en voetballen en gewoon een beetje plezier hebben. Het lijkt wel vaak ook alsof de hele frustratie... van de hele week eruit wordt gegooid. Maar we hebben nog een helft te gaan. Maar het geeft wel een klein beetje een beeld... hoe een wedstrijd verloopt die eigenlijk redelijk rustig in mijn ogen is. Kijk, jongens, ik fluit de laatste geweten. Hey, op mij in de Dat is geen overtreding daar. Hij, de rug geduwd. Moet je... Hij wordt niet eens teruggeduwd, anders fluit ik echt wel, jongen. Kom, laat, spelen. Kom maar, spelen. Kom maar, spelen. Ja jongens, ik fluit wel. Als... Het is hier buiten jongens. Hier gebeurt het, niet daar. Jongens, het is aangeschoten. Ik... ik geef jullie soms het voordeel en ik geef jullie het voordeel. Wat zeg jij nou tegen mij? Nee, je hebt precies wat gezegd. Hou je, je voor je. Ja? Ik kijk twee kanten. Kom maar. Ik waarschuw je nu niet meer. Kom wordt voor nul uitgemaakt. Kijk het door. kun je toch wat van zeggen? En dit waren natuurlijk maar een paar flatjes uit de wedstrijd, maar het ging eigenlijk continu door. Er was één redelijke grove overtreding en ik werd uitgemaakt voor lul. Ik had natuurlijk kaarten kunnen trekken, maar mijn streven is altijd om dit niet te doen. Misschien achteraf kan ik het beter wel doen, want anders betere spelers nooit hun leven, maar ik blijf het gewoon doen. En waarom? Omdat ik het leuk vind om een wedstrijd in de juiste banen te leiden. En daarnaast er zijn er ook niet zo heel veel scheidsrechters meer. Dat korps wordt alleen maar kleiner en kleiner. En dan zit ik ook nog in een van de meest gevaarlijke districten. Want district 1 en district 2 van West, daar komt het meeste geweld voor. In het oosten van het land is het een heel stuk rustiger. En misschien kunnen we daar in het Westen eens een keer een voorbeeld aan nemen. Want het blijft toch gewoon maar een potje voetbal. Het gaat helemaal nergens om. En zo is het. Het is bijna negen uur. Tijd voor het nieuws met Marjan Koekoek. Tot zo. Brand met boeken. Vrijdagavond in Brand met boeken. Literatuurhistoricus Piet Kalis. Ik vind het interessant om in mijn leven ja, met mensen om te gaan... en dus ook met boeken om te gaan... die volkomen tegenstrijdig zijn aan mijn eigen diepste denk. Piet Kalis over zijn ontmoetingen met schrijvers... over zijn literaire vriendschappen en de onderlinge ruzies. Radio 1, vrijdagavond om 7 uur. Het nieuws van alle kanten. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u? Bij IAK-verzekeringen willen we het beter doen, anders...